Ik ben als een soldaat in Berlijn, aan de Berlijnse muur, zij zijn west, ik ben oost. Ik zie mensen lopen aan de andere kant, de vrijheid is waar ze naartoe willen. De muur om mij niet met prikkel dat had meteen tegen om vrij te zijn. Ik heb geen beeld in mijn hoofd, dat is om vrij te zijn. Het is oorlog een wereld vol een muur heeft de scheiding, een scheiding, en grens van oorlog en macht. Er is geen wij aan deze kant, er is spanning elke dag, leven op de grens de muur. Een gevangen soldaat breek ik, ik mijn plicht. Met alles beslissen plaat ik mijn geweer achter kameraden die geen vrienden zijn, vecht ik voor de oorlog. Aan de andere kant is ook oorlog, maar dan ben ik vrij. Onbekend die kameraden zijn, vrienden die vijanden zijn. Ik ben niet alleen, wij kunnen er niet omheen dat het overgaat. Strijd als een soldaat tegen het kwaad dat zich oplaat om te vechten voor onze rechten. Ik ben niet alleen, wij kunnen er niet omheen dat het overgaat. Strijd als een soldaat tegen het kwaad dat zich oplaat om te vechten voor onze rechten. Ik ben niet alleen, wij kunnen er niet omheen dat het overgaat. Strijd als een soldaat tegen het kwaad dat zich oplaat om te vechten voor onze rechten. Kijk, zei de kleine meisje, vieren zonder angst. Ik heb een ster gevangen, mag ik ze bij jou in de boom komen hangen? Je kan niet zomaar een ster vangen, zei de oude wijze Dan moet jij haar vervangen. Want elk stel die kort bij staat of ja, zeer was ooit een soldaat die vocht voor de vaderland. En die kwam om toen hij doodging in een gevechten pompaas in de hemel terecht. En de ster is dan vervangen door het meisje, omdat de ster in de bomen hangt. Door iedereen wordt vergeten, antwoordde de oude man. Maar als men jou ziet schitterend als kristal in het helaas, dan zal iedereen weten dat jij een ster hebt genomen en hebt opgehangen in de bomen. En wordt de soldaat toch niet vergeten. En dus volgens het meisepijl om morgen en staat sindsdien heel ver. Een jonge, schitterende ster. Ik ben niet alleen, wij kunnen er niet omheen dat het overgaat. Strijd als een soldaat tegen het kwaad dat zich oplaat om te vechten voor onze rechten.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 Nu ben jij ver weg van me en het is een lange weg die ik afleg. Negen maanden zonder jou. Vergeet nooit dat ik van je hou, ook al ben ik als pad. reist je over jou alweer naar een andere stad. Toen ben ik aan jou ga ik, en weet ik maar voor jou weg. Maar schat, het is ooit zo ver. De mooie tijd weet ik dat ik tijd op mijn tanden bijt. Voor jou ga ik door het vuur, want mijn liefde voor jou is puur. Het leven is al zuur genoeg. Als we soldaat hebben, krijg ik een leven. En toch moet ik daar weg tegen mensen bezig.